Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Ho, ho. Clemens Peters met het NOS Journaal. Kunstenaar Aad Veldhoen is overleden. De graficus, schilder en tekenaar werd in de jaren 60 bekend... toen hij werd opgepakt voor het verspreiden van vrijende paren en naakten... wat toen werd gezien als onzedelijk. Veldhoen vond dat kunst voor iedereen bereikbaar moest zijn. En daarom verkocht hij in de jaren 60 zijn prenten voor drie gulden... Zijn werk is opgenomen in de collecties van diverse musea, waaronder het Rijksmuseum. Aad Veld toen overleed in het bijzijn van zijn vrouw, oud-minister Hedy Dancona en zijn kinderen. Hij is 84 jaar geworden.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 President Macron praat morgen met vakbonden, werkgevers en lokale bestuurders over de crisis in Frankrijk. Ook houdt hij een tv-toespraak waarin hij een paar belangrijke maatregelen zal aankondigen. Al drie weekenden zijn Fransen in gele hesjes de straat opgegaan om te protesteren tegen het beleid van de president. Op sommige plekken waren dat gewelddadige protesten. Nak Breda heeft de laatste plaats in de eredivisie overgedaan aan de Graafschap. De breda wonnen in eigen huis met 2-1 van Vitesse... dat door het verlies tegen de hekkersluiter terugzakte naar de zevende plaats. Feyenoord won uit met 4-1 van Emmen... en VVV Groningen eindigde, zoals de wedstrijd was begonnen, 0-0. S-Utrecht versloeg aan het begin van de middag thuis Heracles met 3-1... waardoor Utrecht de vierde plaats van Heracles heeft overgenomen.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 Een München Philharmonisch Orkest gaat het uitvoeren. En die doen dat met eh, dirigent Hans Knappersbusch.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 Andreas Ottensamer, die speelt klarinet, en Julia Wang, die speelt piano.